Het weer vanavond droog en helder. Morgen eerst zonnig. In de middag kans op buien. Het wordt 19 graden in het noorden. En lokaal 25 in Limburg. De dagen daarna bewolkt en regen. Vanaf vrijdag ook lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. De A2 Maastricht naar Eindhoven is afgesloten momenteel. Tussen af en knopend door een ongeluk. Daar is ook een vrachtwagen bij betrokken en die ligt daar op zijn kant. Er staat inmiddels een file van 3 kilometer. Op de andere rijband staat een file van 5 kilometer door kijkers. En daar is ook de linkerreis ook afgesloten. Verkeer in de regio Maastricht onderweg naar Eindhoven kan het beste omrijden via Venlo. Op de A4 naar Den Haag staat nog 3 kilometer file bij Zoeterwoude Rijndijk. En op de A13 naar Rotterdam, daar staat dus een knooppunt en Delft ook nog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 Bij ING Private Banking krijgt u daarom geen private banker toegewezen, maar kiest u zelf de private banker die het beste bij u past. Want wij geloven dat een goede klik de basis is om sneller te schakelen en meer te bereiken. Ik ben Rob Olmens en help u graag uw private banker te vinden die het beste bij u past. Bel mee voor een afspraak op 06 3400 4800. Hoeveel bank wil je hebben? ING. De shortlist voor de ESTA Luisterboek Award is bekend. Stem mee op luisterrijk.nl.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 Onze gast verliet in 1986 de DDR om chefdirigent te worden... van het Nederlands filharmonisch Orkest dat hij naar wereldfaam leidde. Maar in 2002 ging hij terug naar Duitsland en soms keert hij weer om... zoals komende zaterdag in het Concertgebouw... waar hij weer voor zijn orkest zal staan. Al is de aanleiding droevend... Een in memoriam voor zijn onlangs overleden collega Jacob Krijsberg. Hier is Hartmoed Haantjen. Uw presentator is Jelly Brouwer. Hartmoed Heentje is het, meneer Heentje, welkom. Welkom. En in Nederland maak ik ook haantjes. Dus ik zeg ook altijd haantje als ik in een hotel ben. Dan verstaan ze het. Oh beter. ja. U gaat niet zo ver dat u dan meneer Haantje bent, toch? Of wel? Nee, nee, nee. Zover gaat het niet. Wat een voortreffelijk overhemd heeft u trouwens aan. Is dat uh, speciaal gemaakt voor u? Nee. Of is dit iets uh, dat te kopen is in Dresden? Nee, in Berlijn. In Berlijn? Ja. Van wie is het? Is dat is het Italiaanse mer merk. En draagt u altijd een opstaand boordje? Ja, ik. Uh... Ik wil dat een beetje verbergen. Dus. U wilt wat verbergen, meneer Eentje. Laten we gelijk met de hele ingewikkelde vragen beginnen. Ja. U hoeft geen antwoord te geven. Uh, u heeft ja. iets te verbergen. Ik heb niets te verbergen. Ik word ook een dagje ouder. Dus. En uh, desalniettemin is uw agenda volgeboekt tot 2015, vertelde u net. Ja. Of heeft u ook al beschikking over 2016? Beschikking heb ik wel, maar ik, daar staat nog niks. Nee. Is dit leven nog leuk? Als ik op de bok kan staan en de lichaam het doet dan, en de muziek die ik maak is mooi en het orkest heeft zin in, dan vind ik het heel leuk. Maar de rest daaromheen is minder leuk. Ja. Het reizen, het tel, de kofferslepen, kofferpakken, daar heb ik niet zoveel zin mee in. Was dat ook de reden waarom u toen u 16 jaar lang hier in Nederland bij het Nederlands Philharmonisch dirigeerde, u toch vooral in Nederland bleef? Nou ja, die reden is eigenlijk dat ik probeerd heb uh, een echte chef te zijn die aanwezig is. In tegenstelling met uh, moderne tijden waar een chef maar nog acht weken of tien weken in het jaar langskomt. En ik heb hier toch uh, 40, 42 weken per jaar uh, gezeten in Amsterdam. En ik uh, vind dat niet erg. Ik denk dat ik iets heb kunnen opbouwen daarmee... om echt permanent aanwezig te zijn. En niet alleen als dirigent. Ik heb iedere jaar 60 concerten of 70 soms... en ook 60 operavoorstellingen dirigeerd. Dus dat is behoorlijk wat, 120 mm -hmm. avonden per jaar... Uh, maar daarmee heb ik ook uh, een orkest een richting kunnen geven... een opera house een richting kunnen geven. En dan heeft het toch niet zo heel veel met uh, de moderne tijd te maken? U deed dat toen in volle overtuiging omdat u vindt... dat ja. een dirigent, een chefdirigent, bij zijn orkest hoort te zijn vooral. Uh, precies, maar ik, met moderne tijden bedoelde ik uh, dat toch meer gebruikelijk is... dat een chefdirigent wel die titel heeft, maar eigenlijk niet aanwezig is. Ja waarmee u kritiek heeft op een aantal collega's. Uh, dat zou kunnen, ja. ja. Dat is gewoon zo, mogen we stellen. Uh, nou, u, u bent, Wanneer bent u aangekomen? Gisteren, Gisteren zei u daarnet. Ja. En u, u slaapt nu weer in het zoveelste hotel, want een onderkomen ja. heeft u hier niet meer, begreep ik. Nee. Nee, terwijl u hier zo mooi woont in Amsterdam. Verkocht, ja. ja. Um, en u valt met uw neus in de boter, hè? want de kranten stonden er vol mee. De bezuinigingen op ja. de cultuursector in Nederland. Nu hebben wij uh, van Duitsland prachtige beelden. Namelijk dat iedere een beetje belangrijke Duitse stad een eigen operahuis heeft... Maar ook daar uh, zijn op dit moment felle discussies... in uw geboorteplaats en standplaats Dresden. Voet ja. op dit moment ook een felle discussie, begrijp ik? Uh, die discussies zijn niet alleen in Dresden, die zijn bijna overal. De uitgangspunt is natuurlijk vergeleken met Nederland toch uh, ietsje anders. Uh, van het uh, bruto sociaal product wordt in Duitsland... duidelijk meer voor cultuur uitgegeven als in Nederland geweest is. <lacht> Moet ik erbij zeggen. Uh, dus de uitgangspunt is al een heel andere... En er zijn natuurlijk ook andere tradities... maar ik uh, kan het alleen herhalen... toen ik naar Nederland kwam, uh, 86 had Nederland twintig orkesten. Als ik nu lees dat met de plannen die nu zijn... nog zeven orkesten worden gesteund door de overheid... dan is dat toch schrikwekkend. Mm -hmm. En ik kan alleen altijd weer zeggen, uh, die mensen die dit besluiten... weten niet dat een piramide alleen op een goede basis kan staan. Die kan niet op zijn punt staan. Dat doet een piramide niet. Dus als wij beneden alles wegslaan en denken... we kunnen de top houden, dat gaat mis. Ja. Uh, u bent in 2002 ook weggegaan vanwege de bezuinigingen ja? uit protest... En het is dus alleen maar erger geworden sinds 2002. Had u toen al het vermoeden dat het uh, er zo aan toe zou gaan? Uh, nou ja, ik had destijds uh, een beetje sobere uh, ideeën daarover hoe het verder zou gaan. En uh, jammer genoeg zijn die meeste ideeën ook waar geworden. Mm -hmm. En dat is op zich heel, heel triest en ik kan het... Uh, Alleen herhalen, alles wat aan cultuur in het algemene zin wordt bespaard... wordt op sociaal gebied een paar jaren later... maar dan is deze regering niet meer de regering uh, uh, meer uitgegeven. Ja. Dus het is geen sparen. Sparen is iets als je iets teruglegt in goede tijden... en dat voor slechte tijden hebt, maar dit is gewoon uh, ja, kapotmaken. Ja, vanochtend, nou ja, de kranten stonden het hele weekend en vanochtend natuurlijk ook nog vol mee, dit is een bomaanslag op de cultuur, we worden een cultureel niemandsland, maar ik heb ook gelezen, er gaat geen mensenstraat op met een strijdkreet, wij willen ons orkest behouden, ja misschien een enkeling, uh, of uh, lang leven de opera. Nou ja, er zijn wel behoorlijk wat acties geweest. Uh, en er zijn ook veel mensen op straat gegaan. Maar als het uh, openbaar vervoer staakt... of, of, of wordt bezuinigd op, uh, uh, op het openbaar vervoer... dan wordt er uh, moord en brand geschreeuwd. En dat is toch een stuk minder hier in Nederland. Als ja, de cultuur ja. ik... ik uh... Ik ben nu geen organisator van dit soort acties. Ik doe daar wel aan mee. En ik heb ook die grote schreeuw in de Nederlandse opera georganiseerd, waar het hele publiek, dus 2000 mensen samen met orkest en koor en alle... die grote schreeuw uh, om te laten horen dat cultuur echt moet worden behouden. En eigenlijk dat je meer moet daarvoor uitgeven... om echt uh, Nederland die cultuur te geven die het waard is. Ja. Nou. Erik Voermans uh, is ook bij ons. Want, uh, een avond, uh, Erik, het Holland Festival is nog steeds gaande. En in deze periode hebben we een aantal uh, gastrecensenten uitgenodigd... met de vraag of zij uh, hun hoogtepunten bij ons willen bespreken. Uh, je bent muziekrecensent bij het Parool, zeg ik er nog maar even bij. Ja, de bezuinigingen, het Holland Festival is gespaard, hè? Totaal, ja. Tot mijn verbazing moet ik erbij zeggen. Want een paar jaar geleden onder de vorige directeur heeft het, uh, het leven van het 100% toch werkelijk aan een zijde draadje gehangen. Het had niks gescheeld of het had er gewoon niet meer geweest. Ja, hoe verklaar jij dat? Uh, ik heb daar totaal geen enkele verklaring voor. Dit lijkt zo volstrekt door willekeur gestuurde... Uh, visieloze actie hm. van rechts. Ik, heb, ik, ik snap het niet. Ik, ja, dat klinkt voor een journalist heel dom, maar ik, ik, ik begrijp het gewoon echt niet. Ik vind het een verademing als een journalist een keer zegt... ik snap het niet. Nee, maar ja, dat, Ik vind ja. dat alarmerend, want als er een systeem in zit... dan zou je er nog iets tegen kunnen doen. Mm -hmm. Maar nu... Uh, alle argumenten ook die worden aangevoerd... daar krijg ik mijn vinger al niet eens meer achter. Dus, dit klopt niet. Maar, maar, je, maar je vangt gewoon steeds bot als je, er, als je er iets op probeert te zeggen. Het is heel raar op nou, dit moment. Eén. Laten we het over uh, de producties hebben. Ja, uh, laten we dat doen. Uh, waar wil je ons op wijzen? Uh, nou, bijvoorbeeld op uh, een mooi stuk van Wolfgang Riem. Een opera, Een opera die hij al 15 jaar geleden aan zijn vriend Ingo Metzmacher... een dirigent had beloofd, maar die uh, steeds maar niet klaar kwam. En uh, nou, opeens kreeg hij uh, heel veel inspiratie... en toen schreef hij twee uur muziek in uh, vier maanden. <laughs> zoals alleen twee Wolf... uur muziek in vier maanden? En zoals alleen Wolfgang Riem dat kan. Dat is een beetje de snelst componerende componist uh, na Mozart, denk ik. <laughs> Hij, heeft, hij is nu bijna 60. Ik dacht dat hij 58 was. Hij heeft vier, meer dan 400 stukken geschreven. Nou, Symfonieën, uh, 21 liederencycliën, 10, 12 opera's. Nou, het is echt werkelijk verbijsterend. En hebben we het dan nog over een beetje kwaliteit? Ja, dat hebben we wel degelijk. Ja, vind ik wel. Uh, ik uh, citeer nu even Helmoet Lachenman. Dat is een, een tamelijk beroemde Duitse zware avant-gardist. Die zei, uh, Riem schrijft heel veel. ABS is niet slecht. <laughs> nou, dat is uit, een, uit, de, uit de mond van een, uh, een heavy-duty uh, confrater, vind ik dat toch wel wat zeggen. Ja, hij schrijft hij heeft, heel veel, maar het is nooit slecht. Nee, het is nooit slecht. Ja. Hij uh, is, een soort, daar is het gewoon een geniale kerel. Ja. Kritiek is natuurlijk altijd wel mogelijk, want als je zo snel schrijft, dan is soms, denk ik, bij hem wel eens, en in dit geval dus ook weer. Wolfgang, Wolfgang, ja, Dionysos, uh, twee uur lang uh, zit één, laten we zeggen één uur, we ronden het heel ru ruiterlijk af. Eén uur prachtige muziek, in geweldige muziek, maar één uur toch ook wel een beetje maakwerk. Denk van, ja, maakwerk, wat bedoel je? Dan? Ja, te snel geschreven dingen waar, waar die, die toch geen melodische of harmonische of ritmische identiteit hebben. Denk van, ja, snel fast forward, D dit ken ik <laughs> al, dit heb je al eerder gedaan daar en daar. Had en, nou nog even iets meer tijd genomen nou ja, dan die vier maanden. Het klinkt allemaal heel erg flauw natuurlijk altijd. Maar, en dan komt hij ineens, bijvoorbeeld aan het begin van de derde acte of derde deel, komt hij ineens met zo'n verschrikkelijk mooi... bachachtig. achtig Het had zo uit de matthäus passie als Bach in de 21e eeuw geleefd had kunnen komen. Zo'n mooi bachachtig achtig uh, koraal. Nou, je valt bijna flauw, zo ja? mooi. Ja. En dan denk ik, ja, dat kan hij dus ook. En daar wacht je dan maar gewoon op, Berien. Ja, want daar kun je dan ook wel op vertrouwen. Moet je weten dat het komt, en dan soms duurt het een kwartiertje, maar dan, uh, nou ja. Blijf je gewoon maar zitten. En dat stuk, ja, er is, geen touw, is echt gewoon geen touwen vast te knopen oh, waar het over gaat. Dus dat, dat is ook, dan weer minder? Dat, nou, dat vind ik wel lekker overzichtelijk eigenlijk. Je kan gewoon uh, <lacht> lekker achterover leunen en heel goed naar die muziek luisteren en naar de zangpartijen. Je, je hoeft er ook geen touwen vast te vinden. Nee, nou. dat is niet belangrijk. Je kan, ja, je kan er wel een hele makkelijke interpretatie aan geven. Hoor. Je kan zeggen, het is een, een reis in de, in de waanzinnige geest van Nietzsche op het laatst van zijn leven. Dus uh, de, de ene krankzinnige inval naar de andere. En de samenhang heeft het niet, hoeft ook niet... want het is een blik in het hoofd van een gek. Nou, gezellig, dan ben je gewoon ook klaar. En dan heb je, heb je een soort overkoppelende visie op dat stuk. En, uh, en dan boeit het ook nog. En dan kan je gewoon je poëtische hart laten werken. En dan uh, is het toch eigenlijk best wel heel veel mooi. In uh, regie van Pierre Audier? Ja, ja, inderdaad. Nederlandse opera. Muzikale ja. leiding door Ingo Metzmacher. Ingo Metzmacher zelf. Heel mooi beeld op het laatst. Dat, die dan, dat zie je nooit. Dat heb ik bij de Heentje nooit zien gebeuren. Dat de componist dan zo zijn arm om de dirigent heen slaat en hem zo op zijn bol tikt. Zo, oh, goed ja? gedaan, jongen. Ah, dat, is hartstikke, dat vind ik echt leuk. Dat zou meneer Henk in dat toestaan? Toe uh, ik heb ook heel hecht met componisten samengewerkt... zoals met Rijman bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus ik, zou, ik heb hem ook toegestaan. Of ik wilde dat ook. We hebben gewoon na de premiere in de armen gelegen... omdat ik vind dat het prachtige muziek is. En hij vond dat ik het prachtig gedaan heb. Dat mag. Ik vind het mooi hoor, want de dirigenten ja. hebben toch de, het aura... van de onantastbare grote uh, autoriteiten, zoiets strengs. Mm -hmm. En dat wordt nu opeens door zo'n klein uh, aaihoofdse bol... wordt dat heel menselijk en uh, vertederend, vond ik heel, heel goed. Mooi. Nog één andere aanrader... Uh, ja, nou, aanraden weet ik niet helemaal zeker of dat... Ik vond het zelf mooi, maar ik heb wat conc uh, concurrenten, collega's gelezen... die er wat minder tevreden over waren. Une Flute enchantée van, uh, van Mozart, schuine streep Peter Brook. Dat is een Engelse regisseur, maar een hele uh -huh. oude man. 86 jaar inmiddels al. Enorm staat van dienst bij de Shakespeare Company in Engeland. Hij is al uh, 50 jaar geleden naar Parijs geëmigreerd... en daar heel veel mooie dingen gedaan. En die heeft nu een he enorm uitgeklede kale zaubervleut van Mozart op de planken gezet... Zonder decor. Ja, vijftig uh, bamboestokken of zo. Die, die, waar, je, ja, waar je heel veel mee kunt suggereren. Een bos. Een, uh, een boom uh, waar, iemand, waar Papageno zich aan kan ophangen. Uh, uh, weet ik veel. Van alles. Uh, alles weglaten. En dan kijken wat er nog overblijft. En, dat, en? en een piano. Geen orkest trouwens ook. Uh, solisten die eigenlijk nauwelijks goed kunnen zingen. Oh. Wel wat tamelijk um, brutaal, mag je zeggen. Behoorlijk brutaal. Maar het werkt kunnen zingen, zeg je dat Nou niet? ja, dat klinkt heel streng. Maar <lacht> er loopt één bariton rond met een mooie stem. Papageno, die Papa ja. Geno, dat is gewoon een goede zanger. Dat is duidelijk. Maar de rest krijgt niet eens één fatsoenlijke Duitse syllabe uit zijn keel. Het, het <lacht> klinkt helemaal nergens naar. <lacht> maar dat is helemaal niet belangrijk. Want die, die muziek is... En daar was ik door verbaasd. Want ze zeggen altijd... Bach kan je niet kapot maken. Dat klinkt altijd goed. Al doe je, doe je het voor zes doendelzakken en twee autoklaksons? <lacht> het is nog steeds mooi. En Mozart, dat is dan zo uh, kwetsbaar... Maar het stuk bleef grandioos overeind. Ik was zwaar ik was zo Verklaar onthond, je dat dan? Ja, verklaar. Ja, een lekkere vraag weer. <laughs> dat, is heel, dat weet ik niet. Waarom werkte het? Nou, jij op, was zwaar om Want je collega bij de Volkswagen was het, geloof ik. ik vond ja, drie keer. Laat, ja, ja. <laughs> Toch? Ja, die vond het inderdaad drie keer niks. Ja, die was heel streng. Die, die kon duidelijk niet loskomen van de, technische, uh, van de technische euvel van de zangers, zal ik maar zeggen. En ik had daar tot mijn verbijstering, zeg ik erbij, want ik ging daar naartoe en ik dacht. Uh, dit wordt een hele lange avond voermans. Maar dat viel heel erg mee. Ik was ontroerd door de ja. echtheid en de directheid En het geen opsmuk, de, het gebrek aan potentie, het werkte geweldig. En dat past ook wel bij Mozart op een rare manier. Gewoon heel puur. Hoe jij ook weer tot een ontdekking kwam, ja. kunnen we vaststellen. Niet zo verhoor. zeker in het leven, bleek maar weer. Dankjewel. Uh, en je gaat zo dadelijk naar het muziektheater, hè? Ja, ik ga naar uh, Kenny Onjekin, de naar het beste orkest ter wereld en de beste dirigent ter wereld luisteren, maar is Jansons. En wij hebben hier dan Hartmoed Heentje, niet de beste dirigent ter wereld, meneer Heentje. Ja, mooie titels. <laughs> wat zijn dit voor lijstjes? Uh, want de... ja, er zijn uh, kranten die uh, dit soort titels uh, bespreken natuurlijk met vele mensen die voor deze kranten werken en op een gegeven moment wordt er een lijst gemaakt en dan wordt weer een andere gemaakt. En, uh, ja, misschien is het een belangrijk houvast voor bepaalde mensen. Ja, en, en hecht u daar waarde aan? Stel ik, die vraag stel ik dan toch maar gewoon? Eh... Uh... Het is een moeilijke vraag, omdat soms een slechte recensie beter is... dan een goede recensie die slecht is. Ik bedoel daarmee, uh, soms heb je een heel positieve oordeel over iets... waar je zelf als interpreet zegt, maar dit was het echt niet. En dan denk je, uh, hoezo heb ik daar in godsnaam een goede recensie over gekregen? Ja, ja. En soms is het een slechte recensie waar ik zeg, die heeft precies... Gehoord wat aan de hand was en wat niet goed was, dan vind, vind ik dat een goede recensie en daar heb ik meer aan. Uh, omdat dat met mijn opvatting van die avond, die ik dan gedaan heb, overeenkomt. En soms heb ik ook het gevoel dat... Nou ja, uh, we hebben het net gehoord. Uh, verschillende kranten, verschillende meningen. Uh, denk je, mensen hebben in verschillende voorstellingen gezeten. De een is ontroerd <laughs> en de ander zit zich alleen maar te erg. En uh, uiteindelijk is dat ook mooi. Omdat het natuurlijk weergeeft ook hoe het publiek het ervaart. Mm -hmm. En dus die ene ervaart dit voor hem als het beste. En die andere ervaart dit als het beste voor hem. En... Uh, ja, daarvoor heb je een breed aanbod aan cultuur nodig, zijn we weer weg? Ja, precies. Gingen. En niet alleen maar het puntje van de piramide, wou je maar zeggen. Ja. Ik stel u nog even voor voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Hartmoed Heentje, Duitse dirigent. U kwam in 1986 naar... Met een Nederlandse paspoort. Met een Nederlands paspoort, ja. U bent in 1995, heeft u zich laten naturaliseren. Ja. Ja. Waarom eigenlijk? Ja, dat heeft tien jaar geduurd. Dat is het probleem geweest. Maar, maar waarom? Nee, nee echt. Uh, het was van, vanaf uh, begin af. U wilde was, dat gewoon? Was dat, ja, ja. En, maar die procedure was gewoon ietsje langer. Maar dan heb ik nog geen antwoord op de vraag waarom. Want u, u kwam uit Dresden. Uh, de DDR. Nou ja, die, toen die, nog uh, uh, de DDR. Die antwoord is, is heel simpel. Uh, ik kwam natuurlijk uit de DDR. Uh, dus uh, een staat die niet meer bestaat. En ik ben teruggegaan in een land waar ik niet vandaan kwam. Hoewel het dezelfde stad is. Het klinkt allemaal heel gek, maar dat is zo. Dezelfde stad, wat bedoelt u? Nou, ik kwam uit Dresden. Ja. Dat was uit de DDR. Ja, ja, en ik ja, ja. ben teruggegaan ja. naar Dresden, maar dat is dan Duitsland. Ja, een ander land. Dus ja. ik ben in een ander land teruggegaan. Maar uh, het was voor mij natuurlijk ook dat ik mij hier thuis voelde. En ik, ik wilde dat graag. En ik heb dan die eer ook gekregen, zeg maar. De koningin heeft besloten dat dat uh, zou moeten. Maar uh, goed, uh, die bureaucratie heeft in Nederland heel lang geduurd en in Duitsland ook. En uiteindelijk is het dan toch nog gebeurd na tien jaar dat die papiertjes heen en weer gegaan zijn. 1995 was daar het feit. Hartmoed Häntgen was een Nederlands staatsburger geworden. Ja. En uh, een jaar later werd u zelfs nog geridderd, toch? Nog Dat kwam daar nog bovenop? Daarvoor. daarvoor. Oh, daarvoor. Mm -hmm. Goed, in 1986 uh, kwam u naar ons land. U werd uh, chef-dirigent van het uh, Nederlands Philharmonisch Orkest. En uh, u bent ook voormalig directeur van de Nederlandse Opera. En in 1995 uh, werd u dus uh, genaturaliseerd uh, tot Nederlander. Uh, en u bent in 1943 in Dresden geboren. Nu heb ik bij uh, de stad Dresden onmiddellijk het beeld van het boek van Harry Mulies, Het Stenen Bruidsbed... dat ik ooit las toen ik een jaar of zestien was. En, ik heb het ook gelezen. Wanneer heeft u het gelezen? Ik heb het later gelezen. Ik heb het uh, gelezen toen uh, kende ik al Harry Mulies persoonlijk... en ik heb bijna alles gelezen van hem. Oh ja? en ik heb ook over dit boek een uh, strijdgesprek in Dresden gevoerd. En Dat vond ik heel spannend... Dus in die stad waarover het boek ging... Met en, wie heeft u een strijd gehad? Met Harry Mulisch. Oh, met z'n tweeën? Ja, ja, ja met z'n tweeën. We in Drees? Wij zaten op het podium en hebben het daarover gehad. En dat was heel goed. Ik herinner me daar heel graag aan. En ook aan die gesprekken omheen. We hebben elkaar een paar keer ontmoet. Wat was precies de strijd tussen u en Mulisch? Aangaande dat... Nou dan? ja, het, het ging natuurlijk over die vraag... Die, die, uh, die wij ook vandaag kunnen stellen uh, over de verantwoording van de, de mens... Uh, over de politiek die, uh, waar ze mee aan gedaan hebben. Bewust, onbewust, uh, leidinggevend, niet leidinggevend en dit verstoppend. En hoe ga je met je verleden om? En wat uh, heb je voor consequenties? Daar gaat het uiteindelijk om. Mm -hmm. uh, dat, dat gevoel dat hij steeds met mensen te maken heeft. Uh, die uh, toch qua leeftijd iets moeten gedaan hebben in die tijd. Uh, voor Even 50. voor de mensen die het boek niet kennen. Het ging over een Amerikaan die teruggaat na de oorlog naar Dresden. En hij was uh, een van de mannen die Dresden had gebombardeerd. Hij ja. had in het leger gezeten als Amerikaan. En komt dan terug in Dresden. Hij is standaard geworden geloof ik. als het me goed herinner. Ja. En ontmoet dan allerlei mensen waarvan hij zich afvraagt uh, stond hij aan de goede of aan, aan de fout Op welke kant uh, stond ja. je? Ja. En dat is natuurlijk een er komen natuurlijk ook uh, details waar een, iemand die echt Dresden heel goed kent... Uh, ook vraagt van, ja, maar is dat daar? En is dat daar ook of van die plaatsen die beschreven zijn? En ik ben natuurlijk opgegroeid precies in die tijd die het boek uh, omschrijft. Uh, voor mij is, uh, uh, zijn bepaalde dingen niet te vergeten. Dat is... De bombardering zelf, dat is mijn eerste kindheidsherinnering. Echt waar? U was anderhalf, ik, twee? Uh, twee, ja. Wat, wat herinnert u zo? het Meer van vuur. En mijn moeder heeft altijd beweerd dat, dat wij niet in Dresden geweest zijn. Op het sterfbed heeft ze mij dan gezegd dat wij in Dresden geweest zijn. Dus we hebben een beetje boven de stad gewoond. En ik heb oude kelder deze beeld gehad. En ik heb altijd gezegd, ik zie dit voor mij. En ze heeft altijd beweerd, dat kan niet. Waarom heeft ze dat ontzettend? Ze wilde Eigenlijk niet, uh, ze voelde zich slecht dat ze uh, ons kinderen niet goed genoeg beschermd heeft. Uh, dus uh, dit heeft laten, maar goed, dat was niet haar schuld, maar ze voelde zich uh, daarover schuldig. Omdat blijkbaar een mogelijkheid was om de stad uit te gaan. En op haar sterfbed heeft ze te kennen gegeven ja, dat ze... Ja. Dat ja. is vreemd, hè? Ja, dat is voor mij ook zo'n persoonlijk verhaal. En dan ben ik natuurlijk op die dag dat ik in de kruitskoor ging... Ben ik, moest ik door de hele stad lopen. Het was 17 juni 1953, zou ik nooit vergeten. Dat was de eerste opstand, zeg maar, in de DDR tegen de regering. staking. Mm -hmm. En alles staakte. En ik moest van thuis naar daar waar het examen was... Ik was dus tien jaar oud. Moest ik lopen, het was uh, 22 kilometer precies. 22 kilometer, ja. tien jaar. En mijn moeder heeft, uh, wist het en die heeft mij vroeg wakker gemaakt... dat ik op tijd uh, daar was. Dus, uh, maar niemand kon meegaan, dus ik ging alleen. En ik moest over de postplaats... waar nu eindelijk, na meer dan vijftig jaar... een monument staat, waar ik wat ik gezien heb en wat tot... Uh, nog vijf jaar geleden, iedereen heeft gezegd dat was er niet zo. Het is net zoals met het verhaal van mijn moeder waar die tanks, die Russische tanks gewoon zoals in Peking op de plaats van de Hemelse Vrede gewoon in de mensen gereden zijn. De mensen gewoon doodgereden. En ik was tien jaar, ik stond daarnaast. Ik wist niet wat er aan de hand was. En niemand heeft mij opzij genomen: van jongen, kom op. Uh, je moet hier niet uh, rondstaan. Het gebeurde voor uw ogen. Ja, ja. En dat zijn zo indrukken uh, die verlies je niet. En ik heb mij altijd. Ja, iedereen heeft tegen mij gezegd, nergens staat dat dat het gebeurd is. En nu, na 50 jaar, is toch maar echt onderzoek gedaan worden. En nu staat daar een ketting van een tank... als teken voor die mensen die daar omgekomen zijn. Waarmee u bevestigd werd, ja. ik heb het wel degelijk ja. goed gezien. Want ja. ga je dan ook twijfelen eigenlijk? Als, als nou je ja, tot ik, twee keer toe ja, goed, in je hele tien jonge leven... Ik iedereen vertelt mij uh, dat dat niet zo was... En, ik kan me ook voorstellen dat van mijn ouders toen ik naar huis kwam, uh, na dit examen... U heeft dat examen uh, nog gewoon gedaan, dus Ja u ja. bent doorgelopen. ik ben, ben doorgelopen. Dat was van de postplaats daarnaartoe is dat dan nog 7-8 kilometer. Nou ja. Uh, en dan heb ik mijn examen gedaan en ook nog uh, met succes blijkbaar. En dan ben ik weer teruggelopen. Dus ik ben 44 kilometer gelopen op deze dag. Met wel. deze indruk en het examen gedaan. Ja, en... Wat een vreemde geschiedenis. Het is, uh, er zijn zo dingen, en daarom kom ik op het boek van weer terug. Uh, hij omschrijft natuurlijk de hele situatie in die stad. Er uh, zijn zo beelden dat ik... Uh, ik zie die ruïnes staan op deze plaats. Die staan er nu niet meer. Maar dat was alleen nog die muur van mm -hmm. het huis. En die tanks zijn van achter... Andere tanks, niet die over de mensen heen gereden zijn, maar de tanks zijn van achter ingereden. En die, die, die kanon kwam gewoon uit de raam, of voormalige raam van mm -hmm. het huis. Het zijn zo beelden, die, die vergeet je niet. Dat, stond u even stil, of hoe ging dat? In... Ja, ik, ik stond. Ja, het was ook. Uh, het was natuurlijk massa van mensen. Uh, ja. Dus ik kwam daar ook niet omheen. En mm. ik wist ook even niet wat ik. Mijn ouders hadden mij wel. Vroeg ochtends vertelt wat er aan de hand is. Uh, wat zong u trouwens als examen? Herinnert u zich dat nog? Uh, de geist heeft onze zwagheid af. <lacht> Van Bach. <lacht> en altijd als u dat hoort, denkt u aan de tanks? Of ga ik dan te ver? Nee, nee, dat, dat zijn zo... Uh, ik heb nog meer gezongen. Dat zijn dan die weinig übungen uh, die uh, standaard zijn. En daar wordt dan in het in examen wordt dan gekozen. Dat is een hele... Boek en dan wordt dan gezegd: nummer 17, 19. En zo. ik weet mm. nog dat ik 19 moest zien. Maar uh, dat zijn indrukken die blijven. Maar die zijn ja. ook voor, voor het muzikale leven, denk ik, uh, niet onbelangrijk. Je, je groeit op met een heel ander oog op de wereld. Ja, dat mag duidelijk zijn. Uh, ik onderbreek u even, want er is verkeersinformatie. Awb verkeersinformatie De A2 van Maastricht naar Eindhoven is dicht tussen waart en alleen de Heide. Dat komt door een ernstig ongeluk met een vrachtwagen. Er staat inmiddels 5 kilometer file achter. Verkeer vanuit Maastricht naar Eindhoven kan beter omrijden via Venlo, via de A73 en de A67. Er staat daardoor ook file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht voor waart 4 kilometer en daar is de linkerrijstrook dicht. NTR brengt cultuur. Elke dag. Hartmoed Heentjen is onze gast, Duits dirigent... met de Nederlandse nationaliteit, spraken we er nog over. Hij heeft 16 jaar lang in Nederland gewerkt en geleefd... Hij was dirigent van het Nederlands Philharmonisch... en ook directeur van de Nederlandse opera. En hij is nu even terug om in memoriam concerten te dirigeren... van wederom natuurlijk het Nederlands Philharmonisch... of onder leiding. U staat onder leiding van het Nederlands Philharmonisch, moet ik zeggen... in memoriam concerten. Concert voor uw, uh, ja, de man die u opvolgde, Kreidsberg. Hij is in uh, maart overleden. Ik wil nog even terug uh, naar Dresden, het bombardement... waarvan u zegt, uh, ik herinner het me, ik was anderhalf, twee jaar. Uh, is er ook muziek die daaraan refereert? Van de u ja, daar is natuurlijk onmiddellijk muziek. Uh, voor mij heeft mijn leraar, Rudolf Mouwersberger, dit in muziek gezet, uh, zoals dat niemand anders kan, uh, omdat hij het zelf meegemaakt heeft, ook uh, en probeert uh, heeft ook nog jongens uit uh, de Kruiskoor uh, te beschermen, maar zijn twaalf zijn omgekomen in het bombardement. Het hele internaat is in vlammen opgegaan en hij heeft daarbij een uh, rookvergiftiging uh, en hij kon daarna bijna niet meer praten. Oh. Dus ik ken hem eigenlijk met, een, met bijna zonder stem en dat is natuurlijk voor een leider van een koor uh, ingewikkeld. Heel, heel ingewikkeld. Maar uh, kon het? Hij, het kon. Uh, hij, hij was een ongelooflijk sterke persoonlijkheid met die mooie uitspraak: uh, uh, "Krankheid is slamperei." Wat hij voor zichzelf altijd uh, heeft... Ik kan mij niet herinneren dat hij ooit daar niet was. Ook ging het hem... Slamperij. Uh, ja. Ik, is, uh, <laughs> Heel moeilijk te vertalen. Uh, slomigheid. Zoiets. Ja. ja, ja, ja. Dus, uh, ja. De, zag u... Uh, ja, natuurlijk. U zag bijvoorbeeld deze man als slachtoffer om oh, ja, ja. nog even terug ja, te komen ja, op ja, ja. Uh, uh, ja. Dresden, ja. het stenen bruidsbed van, van Munich. Ja. ja, zeker. Maar hij heeft uh, met ons samen dan ook uh, probeerd... Uh, iets weer op te bouwen. Dus die dus daar waar die koor eigenlijk thuis hoort... was natuurlijk ook kapot. Hm. En uh, we konden daar niet optreden. En we moesten in de buitenwijken van Dresden gaan... om onze concerten te geven. En wij begonnen dan uh, eigenlijk onmiddellijk, toen ik in de Kreuzko kwam, 53 dus, begonnen wij uh, iedere week een concert open air, omdat het dak ontbrak, in de muren van de kerk te geven om geld te verzamelen om die kerk weer op te bouwen. En dat is ook gelukt. Oh ja? Dus ik, en dat vond ik voor mij... en daar zijn we dan weer bij het Nederlands Philharmonisch... Uh, uh, opeens was zo'n cirkel gesloten. Ik heb dus meegemaakt... Uh, als die kerk weer geopend wordt. Ja. Het is trouwens nu de enige kerk waar je nog die ziet... wat in de oorlog gebeurd is. Vrouwenkirche is prachtig barok, uh, alles weer reconstrueerd. Maar Kreuzkirche heeft nog die pijn van de oorlog. En... Uh, toen ik dan uh, naar Dresden terugging, uh, directeur van het festival uh, was... heb ik in mijn eerste jaar en het eerste concert wat ik deed... met het Nederlands Philharmonisch Malen 8 gedaan. Uh, trouwens uh, voor de uh, mensen die bij de vloedcatastrofe... Uh, overstroming om het leven gekomen zijn of schade genomen hebben. 2002 was het? 2002, 2002. En daar hebben we malen acht gespeeld. En dat was de eerste keer dat ik daar heb uh, kunnen dirigeren. Dat was voor mij uh, ook een heel bijzonder moment, moet ik zeggen. Ja, dat kan ik me voorstellen. De, uh, toen u in 1986 hier naartoe kwam, herinner ik me, uh, stonden er stukken in de krant... Kan dat wel, een Duitser die zo'n belangrijk Nederlands orkest gaat dirigeren? Ja, nou, het stond eigenlijk nog erger. Het stond, ik herinner me dat heel goed. Het stond, hebben we het nodig dat een Duitser twee van de belangrijkste muzikale posities inneemt. Nog erger. Dus dat is nog, <laughs> nog een toontje erger. En ik geef toe dat dat heel moeilijk was. Niet niet in mijn werk, uh, niet bij het orkest. Daar goed, heeft u niet zorgen. Uh, daar heb ik geen zorgen gehad. Er zijn natuurlijk mensen die hebben moeilijkheden met Duitsers gehad. Maar uh, zeg maar, dat zijn een paar mensen. En uh, als ze merken dat je, dat echt, dat je goed werk doet, uh, kun je die ook winnen. En dat was ook bij de Opera zo. Daar heb ik nooit, nooit problemen gehad. Maar in het normale leven uh, had ik wel grote problemen mee. Tenminste in het begin. Ja. Hoe was dat voor u? Hoe heeft u dat ervaren? Die stukken in de krant. En, en, en waar denkt u nog meer aan trouwens? Wat u zegt in het en, normale leven. Nou ja, dat je geen koffie in een uh, restaurant krijgt. Dat je gewoon niet bediend wordt als je Duits praat. Uh, en dit soort dingen. Dat, dat je op je deur dingen krijgt geschreven. En, uh, in 86 nog? Ja, dat was zelf in uh, 88. Dingen op uw deur. Ja, ja, ja. Maar ja. wat dan? De, uw uh, huisdeur. Ja, ja. Wat? Ja, lomp, mof. Uh, ga maar zo door. U lacht uh, er nu een beetje om? Ja, uh, nou ja. Was nou, dat ja, toen ook? Uh, uh, uh. Uh, mijn kinderen heeft het meer getroffen dan mezelf, moet ik zeggen. Hoe oud waren zij toen? Uh, mijn kinderen zijn hier naartoe gekomen. Een was twaalf en een 14. Hm. En, en die begrepen er natuurlijk niks van. Die hebben dat niet, helemaal niet begrepen. En... Het positieve was, ik heb uh, buren gehad... die heel erg onder Duitsers hebben geleden in de oorlog. En we zijn heel goed bevriend. Dus dat kan wel. Ja. We gaan luisteren naar muziek, uiteraard. En uh, dat is een beetje lastig. Want uh, we zouden het na natuurlijk helemaal willen laten horen. Maar dat gaat niet. Uh, het Nederlands Philharmonisch Orkest, onder uw leiding. Uh, Dvorak, de 8e symfonie. Wilt u er nog iets over zeggen? Ja, dat is natuurlijk deel van het volgende concert, waar wij herdenken. Jacob Kreitsberg, mijn opvolger, voor mij is dat een, ook een heel uh, ja, raar gevoel om het herdenkingsconcert voor mijn opvolger te gaan dirigeren. Maar wij hebben met zijn twee uh, zeg maar dit orkest gemaakt wat het nu is. En in zover is het ook logisch en voel ik ook veel daarvoor om dat te doen. En hij had voor zijn laatste concert, het was gepland als zijn laatste concert... had hij eigenlijk een vrij vrolijke symfonie gekozen. Dat is Tworzak 8. Maar het scherzo, waar we een klein stukje uit laten horen... heeft ook een bepaalde melancholie. En ja, misschien spiegelt zich daar ook een heel stuk weer van zijn leven. Maartmoet Hennigen, waaraan horen we nu dat u aan het werk bent, dat u op de bok staat? Ja, die mensen die mij kennen... horen natuurlijk dat ik ook... dat is een historische opname, moet ik zeggen. Ik denk, die is bijna twintig jaar oud. Ja, ik zag u net al op het hoesje kijken. Ja. U zou het nu heel anders doen? Uh, ja, ik zou toch... die mensen die daaraan... geïnteresseerd zijn, uitnodigen voor de volgende concerten... om te horen hoe het orkest... Uh, met zijn dirigent zich hebben ontwikkeld... in de <laughs> laatste twintig jaar. Uh, het zou zeker anders klinken. Uh, maar... Wat hier al te horen is dat daar heel goed aan de details gewerkt is, articulatie mooi uitgewerkt. En dat is denk ik iets uh, dat ik altijd zin in heb om uit duizend details een groot geheel te maken wat dan de mensen aanspreekt. Maar hoor ik nu tussen de regels door dat u kritieken heeft op deze uitvoering? Ja, Tuurlijk, ik bedoel, het kan niet anders. Maar hoe werkt dat dan? Ja, de, u heeft zich ontwikkeld en dus... Ja, uh, het, is, het is einfach zo dat, dat, dat uh, zo'n oude opname... Uh, ik heb het stuk trans... Uh, een keer tussendoor nog gedaan. Dus het, voor mijzelf is het ook twintig jaar geleden als ik, dat ik het nu weer doe. Ja. Maar ik ga het toch weer anders voorbereiden. Intussen heb ik nog veel meer doorzaak gedaan. Dus ik ben ook uh, bezig geweest met een componist. En heb andere opvattingen, uh, andere tempi, andere overgangen, uh, andere scherptes in de dynamiek, zou ik zeggen. En. Ja, het is altijd spannend om twee verschillende opnames van, dezelfde, van hetzelfde orkest met dezelfde dirigent naast elkaar te leggen, die lang uit elkaar liggen. Ja, ja. Om te zien hoe een orkest zich heeft ontwikkeld en hoe de dirigent zich met het orkest of uh, ook onafhankelijk van het orkest ontwikkeld heeft. We hebben een aantal mensen gesproken die met u hebben samengewerkt, onder andere van Nederlands Philharmonisch. En ze hebben het allemaal over uw ongelofelijke discipline. <laughs> ja. Ja, uh, ik denk als je kunst maakt überhaupt, niet alleen muziek, uh, moet je een enorme discipline hebben om het maximum wat op dit moment mogelijk is te bereiken. Dat zegt niet dat het het maximum is wat je kunt bereiken. Mm -hmm. Maar uh, het zou altijd jammer zijn om dingen uh, na te laten die toch op dit moment uh, hadden beter kunnen zijn. En daarvoor ben ik uh, bekend. En sommigen haten mij ook uh, daarvoor. Ja, precies. <laughs> Daar komt u zelf alvast maar mee. Er <laughs> zijn mensen die op een gegeven moment zeggen: toen u na 16 jaar wegging, dan nou kan het tenminste ook weer een beetje losser. Ja, ja. ja, ja, ja. U bent echt streng. Ja, ik, ik ben, ben streng. Uh, maar ik denk... Iedereen die nu met afstand weer terugkijkt, uh, ziet ook uh, dat we daarmee toch behoorlijk wat be bereikt hebben. En begintijd was. Om niet te zeggen geworden. groot zijn geworden. Uh, ja, ja, ja, natuurlijk. Om uh, um, op mijn collega Jacob Kruidsberg terug te komen. Ik heb uh, dus uh, zeg maar die van het orkest doorleeft. En hij heeft dan toch meer het volwassen orkest gehad. En dat is, uh, is toch uh, mooi om te zien. En het is natuurlijk ook heerlijk om terug te komen. En dat is uh, toch eigenlijk regelmatig gebeurd. Ja. Met de, verschillende stukken. De, is ook, uh, ja precies, want u, dit is niet de eerste keer uiteraard... dat u terug bent. Uh, uh, Herbert Slegers, voormalig adjunct uh, uh, artistiek directeur... van Nederlands Philharmonisch zegt uh, dat als u nu terug bent, dat, het, dat u zelf ook losser bent. Dat het, uh, de, de, en waarschijnlijk zegt hij, omdat u niet meer de verantwoordelijkheid heeft... over dat hele orkest. Ja, dat, dat? Is, dat is ook uh, waar. Uh, als ik zeg altijd gastige Gent is heel simpel. Je komt, je neemt wat je hebt. Wat je niet hebt, kun je niet nemen. En dan ga je weer. Je hebt geen verantwoordelijkheid voor een te lage hon. Je bent niet voor de vibrato-kwaliteit van de zevende speler op het uh, lessen naar zo'n zo verantwoordelijk. En uh, je hebt je ook niet bezig te houden met de familiegeschiedenis van die meneer zo en zo. Voor dus, alle duidelijkheid, voor mensen die dat niet weten. Een dirigent gaat ook daarover. Hè? Je bent... Een safety regent heeft daar een... Als, als hij het goed doet, in mijn ogen... dan heeft hij daar ook een verantwoordelijkheid voor. Ja, vind ik. Nee. Uh, en dan... Uh, je moet natuurlijk uiteindelijk ook die, die, die zware beslissing nemen. Soms moet iemand worden ontslaan. En uh, dat, uh, daar krijg geen vrienden mee. <laughs> dus nee, dat, uh, dat zijn de verantwoordelijkheden die een Chef Tegent ook heeft om een orkest verder te ontwikkelen. Maar uh, ik kom nu uh, terug en. Ik voel mezelf veel vrijer, maar dat is ook een wisselwerking. Natuurlijk, het orkest heeft zich uh, in de loop van de twintig jaar uh, enorm ontwikkeld. Dus ik kan nu ook uh, anders uh, opspelen. En vanochtend in de repetitie, het is gewoon heerlijk. Het, uh, van de eerste moment aan, uh, ja, iedereen snapt wat ik wil. Hij uh, of zij kent mijn beweging en wat ik bedoel. Uh, ik hoef niet zoveel uit te leggen en dat gaat gewoon... Ja. Maar nu bent u toch een beetje Lucky Luke die met zijn paard het dorp binnenkomt rijden en uh, daarna ook weer weg kan rijden. Ja, ja dat, is, dat is luxe. Uh, op de andere kant, ik zelf voel mij niet als een ideale gasting. Ik heb graag die verantwoording. En ook als ik nu kijk wat ik overal in de wereld doe, dan ga ik toch graag terug op bepaalde plekken. Ik ben de laatste jaren, laatste vijf jaar bijna. Eén uh, jaar in Parijs geweest, bijvoorbeeld, of nog meer. Omdat ik daar consequent met, met orkesten, met de opera... maar ook met de symfonieorkesten gewerkt heb... en dat ook in de toekomst zou doen. En daar kan ik iets opbouwen. Maar u tweede bent een trouw iemand. Ja, redelijk... ik, ik, ik hou ervan om, om dingen te ontwikkelen. Of in Londen met Covent Garden, uh, verbindenissen die uh, lang zijn... En die uh, ook zijn dan maar een paar jaren rust. Maar dan kom je terug, bouw je weer uh, verder aan dat wat je gebouwd hebt. En daar heb ik meer aan als even langs te komen en hmm. succes te hebben en weer weg te gaan. Ja. Er zijn ook mensen uh, die zeggen van het, het gedisciplineerde uh, van u, maar ook het serieuze: dat dat veel te maken zou kunnen hebben met het feit dat u zo lang in de DDR heeft gewoond. Dat u geïnfecteerd bent met uh. dat uh, communistische door dat communistische regime en daar een product van bent ook uw kinderen trouwens ja, dit ja. dan wel naar Nederlandse maatstaven uh. dat ze zo bovenmatig gedisciplineerd waren zijn ik weet niet of ze dat nog steeds zijn ja dat zijn ze nog steeds maar uh, ik... oh u begint er ook heel streng uh. bij te kijken <laughs> ze zijn nu toch in de twintig dan Ah, dus ja. al in de derde, In de dertig. In de dertig. Eh, 40, eh, ja. Nee, uh, ik denk... De communisme is het niet in de eerste plaats. Het zijn die levenservaring. Het is toch een heel ander verhaal... Uh, met alle dingen op te groeien... waar je steeds zelf moet voor zorgen... dat je iets te eten hebt. Dat je een, uh, ergens een oven hebt die warm is. Uh, dat je je spullen ergens vandaan krijgt. Het is een heel ander omgang uh, met leven opbouwen. En daar leer je vanzelf, of je wilt of niet, uh, deze discipline. Maar ik vind ook dat je als kunstenaar... heb je ook een verantwoording tegenover die kunst die je, m, met waar je mee bezig bent. Ik, ik ben heel, geen... heel even om u te onderbreken. Want het lijkt ook alsof u hier, alsof u, alsof hier dankbaarheid uitspreekt. Juist ja. omdat die gebreken er ja. waren. En... Ja. Ja. ja, ik ik, ik ben, euh, ik moet zeggen, die, die, euh, wat ontbrak, heeft veel, onder de streep, veel positieve invloed mm. <coughs> op het mens worden. Achteraf. Ja, ja. en ook uh, uh, uh, op een gegeven moment is. is uh, ik ben niet alleen 18 keer verhuisd, maar één keer is het huis afgebrand. En natuurlijk is het een catastrofe, maar... In Dresden? Nee, in Schwerin, in mijn oh. eerste chefpositie dan. Dat was in de jaren zeventig. En ja, het heeft toch ook veel invloed gehad op mijn hele leven. Maar Nog een catastrofe? Onder de streep, ja, ja, onder de streep, uh, uh, met veel positieve kanten. Hm. Natuurlijk materiaal heel veel verloren, maar... Uh, ook geleerd daarmee om te gaan. Uh, niemand is omgekomen. Uh, ze heeft, die hond heeft het overleefd. En, dus dat is uh, toch een andere kijk op bepaalde dingen. Mm -hmm. De muziek is waarschijnlijk wel, de bladmuziek is wel verloren gegaan. Een groot gedeelte. en Mijn platenverzameling is verloren gegaan. en Ik begon bijna weer bij nul. <lacht> Ik moet even de aandacht vestigen op iets anders, namelijk op de uitzending van morgen. Uh, dan hebben we een speciale uitzending rondom het uh, ESTA luisterboek. Wie maakte het beste luisterboek? Er zijn vijf boeken op de shortlist uh, terechtgekomen. Waaronder De Tuinen van Dor van Paul Biegel, Voorgelezen door Gijs Scholte van Aschat. De stenenstad Dor was zo grauw als As. De straten waren gebarsten en de ramen van de huizen leken op ogen van blinden. Wijd open... Zonder iets te zien. Er waren poorten en pleinen en stegen, torens en gewelven. Gebroken muren en muffe hofjes. Donkere ingangen naar duistere plekken. Geen enkele boom. Geen grasprietje. Geen blaadje onkruid. Geen mos op de vochtige muren. Alleen maar steen en doodse stilte. Dwergelief dwaalde rond. De weg terug zou ze al lang niet meer weten. Toen zag ze iemand staan aan het einde van de straat. Ze holde erop af, maar het bleek een standbeeld te zijn. Akelig om te zien. En toch net echt. Er woont niemand, dacht ze. Zelfs de mensen zijn versteend. Ze liep verder. Er stonden meer standbeelden. Van een oud vrouwtje, van een jongetje met een bal... en één midden op de weg van een hollende man. Het leek of hij een schreeuw gaf. Maar je hoorde niets, want steen maakt geen geluid. Dwergelief keek om. Ze had het gevoel dat er toch mensen waren, maar ze zag niets. Ze sloeg een hoek om. Liep daar iemand. Ze holde. Hoorde ze daar wat? Gekraak van een deur. Ze holde terug, sloeg weer de hoek om. Bewoog er iets? Schoof een gordijn voor een raam? Was dat een voetstap? Ze kreeg zin te gaan roepen, hard te schreeuwen. Maar ze deed het niet. Ze durfde niet. Waar was dat standbeeld gebleven? Dat stond toch daar, halverwege die straat? Of was het een andere straat? Dwerglief begon weer verder te lopen. om te kijken of ze zich vergist had. Maar ze was toch al verdwaald en besluiteloos bleef ze staan. En opeens wist ze heel zeker dat achter haar iemand naar haar keek. Met een ruk draaide ze zich om. In een half deur stond een oude vrouw. Het standbeeld? Nee, ze leefde. Gij schotten van Afschatten, uh, Morgen wordt dus duidelijk wie het beste luisterboek maakte in kunststof en onze gast is dan Vincent Bijlo. Vandaag is onze gast Hartmut Heentje. Uh, we spraken over uh, ja, hoe het allemaal zo ver gekomen is um, en uh, hoe u bent geworden wie u nu bent en wat voor uh, grote dingen er eigenlijk uh, zijn gebeurd um, in uw leven. U bent nu 68 jaar. En um, hoe, Ik wil u niks aan, aanpraten, maar <laughs> <laughs> als u dan eenmaal achter zit, hoe is het met de fysieke toestand van de 68-jarige dirigent? Hoe houdt u uw conditie op peil? Uh, in de eerste plaats met yoga en iedere ochtend ook uh, sporten, trainen. Iedere ochtend? Iedere ochtend. Over ja. discipline gesproken. Over discipline gesproken, ja. Nee, anders is uh, ook niet uh, zijn die stukken die ik nu net achter de rug heb, twaalf uh, keer Pacival of vijf keer M Messias in Parijs. En uh, die, al die Malensinfonieën die ik net, uh, ik heb net vijf, zes, zeven gedaan, uh, dat is zonder een goede conditie, niet haalbaar. Topsport. is topsport, top ja. Ja, ja, ja. En uh, is er dan een, een sportschool uh, in ieder hotel waar u verblijft? Hoe gaat het? Of, of heeft u uw eigen oefeningen? Uh... Nou ja, yoga kan ik meestal op de hotelkamer doen. En iedere hotel heeft ergens een fitnessruimte... waar ik aan die machines kan. Dan hangt u aan de machines? Uh, dan hang ik aan die machines, <laughs> ja. Een half uurtje? Ik heb... Ja, ja, nee, dat is... Uh, het uh, is niet altijd iedere dag hetzelfde... maar dat uh, varieert tussen half uur en één uur die ik daarmee bezig ben. Maar je wordt geloof ik pas goed na je vijftigste hè, als dirigent. Ja, mijn collega uh, Herbert Kegel heeft dat zo mooi gezegd. Uh, alles voor zijn Jugendsunden. Dus alles wat je voor vijftig gedaan hebt... Zijn gewoon dat gewoon niks voor. <laughs> dat stelt niks voor. Jeugdzonders. En uh, dat is... Dat, dat Klopt natuurlijk iets daaraan. Het is een ervaringsberoep waar je toch veel dingen uh, beter doet als je echt ervaring mee hebt. En soms schrik ik ook over jonge, heel begaafde collega's die dan uh, met het twintigste uh, al. Uh, zeg maar die, die laatste dingen in de muziek moeten doen... en uh, daarvan eigenlijk niet snappen. Uh, als iemand met de tiende malen begint... en één tot negen nooit gedaan heeft... dan is er iets mis mee. Ja. En het resultaat is ook meestal zo. Is het vak waar je gelukkiger van wordt? Nou ja, uh, ik zou zeggen ja. Anders zou ik, zou ik gewoon met pensioen gaan. <lacht> <lacht> uh, het... Uh, het is niet altijd uh, heerlijk om het te doen, uh, maar het gebeuren momenten waar je echt zoveel kunt uithalen voor jezelf, ook uh, en vooral als je dan nog merkt dat je een heel publiek kunt meenemen, dus mensen iets kunt geven, dan is het echt een groot feest. Zei hij stralend. Ja. ja. Wat komt er op de tegel te staan? Heeft u daarover na kunnen denken in het afgelopen uur? Nou ja, ik, we zijn, ik had eerst iets heel anders in, in de zin. Ik, ik heb in het begin gezegd, uh, 1953, de geist heeft onze zwakheid Bach Bachmotetten. Het is dus niet mijn tekst. Maar uh, ik vind dat voor ons gesprek vandaag eigenlijk de beste zin die ik kan opschrijven. Dank u wel, Hartmoed Heentjen. En veel plezier in Nederland de ja, komende dan. dagen. Zo dadelijk, twee dingen met Margreet Rijntjes. Een mooie avond. Dank, meneer Haansje. Dit was aflevering 2295. Morgen presenteren wij de avond van het luisterboek... met special guest Vincent Bijlo. Tot dan. Radio 1. En. Kenstof. NTR brengt cultuur. Elke dag.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 Steun dan de actie Brandalarm van Wakkerdier. Dan slepen wij betere veiligheidsvoorschriften uit het vuur. Steun de actie Brandalarm op Wakkerdier.nl.